Levi van Eck met het NOS Journaal. Reizigers die in Nederland terugkomen vanuit Finland, van het Portugese vasteland en bepaalde Spaanse en Griekse eilanden hoeven niet meer in quarantaine. Ook hoeven ze zich niet meer te laten testen. Deze gebieden gelden niet meer als hoog risicogebied. Het reisadvies voor Europa blijft wel op oranje en de betreffende landen houden hun reisbeperkingen voor Nederlanders. Bij rellen met de Israëlische politie zijn 163 Palestijnen gewond geraakt. Dat meldt hulporganisatie De Rode Halve Maan. Volgens Israël raakten ook zes agenten gewond. Na het laatste vrijdaggebed voor de Ramadan begon een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Demonstranten keerden zich tegen de politie. Agenten grepen in met waterkanonnen en rubberkogels.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 De onbewaakte spoorwegovergang in het Overijsselse Zenderen, waar in maart nog een fataal ongeluk plaatsvond, is per direct afgesloten. De aanleiding hiervoor is een bijna ongeluk dat donderdag gebeurde, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Het gaat om een onbeveiligde overweg zonder waarschuwingssignalen of slagbomen. Aan beide kanten is nu een dubbele rij hekken geplaatst waardoor verkeer er niet meer langs kan. ProRail is al langer bezig de 180 onbewaakte spoorwegovergangen op te heffen of te beveiligen.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 This dress on, boy, I was so right Our eyes connected Now nothing's how it used to be Don't second guess it Tracking all this feeling Pull focus close up, you and me Nobody's leaving Got me affected spun me 180 degrees It's So electric me, yeah, slow, skip a beat and move my back. 6.9 CFM We lopen door de straten naar de kust van de stad Dit is onze nacht, wie had dat ooit nog verwacht? Oh, oh, oh Zacht laat ik mijn ogen en mijn enkel taboe Kussen op mijn huid zoals een liefdesdatoe Try Voor je keuze nu. Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Hey. Dat is in het